In het zuiden van Afghanistan zijn bij een aanslag in een badhuis zeker 12 mensen omgekomen. 17 mensen raakten gewond. De explosie was in een plaats bij de grens met Pakistan. Vermoedelijk was het doelwit een agent van de grenspolitie. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. In het grensgebied van Afghanistan en Pakistan zijn veel strijders van de Taliban en Al-Qaeda actief.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 Italië viert vanaf de vandaag de 150ste verjaardag als eenheid. President Napolitano gaf daarvoor vanochtend het start zijn in Reggio Emilia, de stad waarin 1797 de huidige nationale vlag, de Tricolore, werd gemaakt. Daar deelde hij exemplaren van de vlag uit aan de burgemeesters van Turijn en Florence, twee steden die enkele jaren hoofdstad waren van het Verenigde Italië, en naar Rome sinds 1871 de hoofdstad. Italië werd na even van verdeeldheid in de 19e eeuw samengevoegd. En dat was het gevolg van een brede volksbeweging. Dan het weer nog van het zuiden uit: bewolking en regen en overal kans op mist. Het wordt 3 tot 9 graden. Morgen, herfstachtig, veel wind en regen en het wordt dan 7 tot 11 graden. AMWB verkeersinformatie: in het noorden en het oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Bovendien zijn daar de lokale wegen door bevriezing hier en daar glad.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 Sven Kokkelman. De elektrische auto is nog jaren onbetaalbaar voor consumenten blijkt uit nieuw onderzoek. Ook onder de joodse bevolking zoekt een groeiende groep naar een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. I think if there is one thing that we can learn from Jewish history, is never to stand by. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna zes minuten over tien. Het vervolg is dit van Goedemorgen Nederland. Zonder overheidssubsidie blijven elektrische auto's de komende jaren onbetaalbaar voor de gewone consument. Blijkt uit onderzoek van accountantskantoor KPMG onder werelds grootste autofabrikanten. Bovendien zetten de consumenten vraagteken's bij de actieradius, de veiligheid en de betrouwbaarheid van die elektrische auto. Ruud Konstra is duurzaam ondernemer en pleitbezorger van de elektrische auto. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u bent het levende voorbeeld, want u rijdt zelf in een elektrische Lotus. Ja, al bijna twee jaar. Lekker betaalbaar. Absoluut. Hele... Ik, oh, ja? Uh, ja, mijn vrouw rijdt nog wel in zo'n benzineauto. Ja. Die moest uh, 1 euro, bijna 1,65 euro afrekenen aan de pomp. Ja. En ik heb voor 5 euro een volle tank. Ja, ik bedoelde eigenlijk de aanschaf van die auto... Ja, hij, is, hij was, en dat is twee jaar geleden. Uh, hij was twee jaar geleden. Ik betaalde je voor een beetje elektrische auto 100.000 euro. Ja. Uh, vandaag kan je er al een kopen voor 30.000 euro. En ik denk uh, aan het eind volgend jaar dat ze onder de 20.000 komen. Dus het gaat je, heel snel. Waar heeft de KPMG het dan over? Nou ja, ik, ik vind altijd een mooi voorbeeld. Uh, McKinsey is ook zo'n zeer gerenommeerd bedrijf. Die ja. deed uh, in opdracht van ATT in de jaren 80 onderzoek naar uh, de komst van een mobiele telefoon. En toen was hun conclusie dat in 20 jaar later, in, 2000, uh, in, in het jaar 2000 zouden er uh, 1 miljoen mobiele telefoons in Amerika zijn. En ze zaten er een factor 120 naast. Ja. Dus ik vind altijd, met hetgeen wat we nu weten, kan ik me voorstellen dat zo'n bureau dat doet. Maar als je ziet hoe snel uh, twee jaar geleden riep de hele auto-industrie nog het duurt nog 10 jaar voor, voordat er überhaupt een elektrische auto komt. Uh, toen zijn er in schuurtjes, waaronder ook in Nederland waar bijvoorbeeld mijn auto gemaakt is, in schuurtjes uh, door kleine ondernemers auto's omgebouwd. Ja. En die hebben laten zien dat het kon. Dat je dus echt 250 kilometer ver kunt rijden. Dat je dat, het, dat die sneller is. Mijn auto is sneller dan een Porsche. Oh ja. Dus ik rijd, iedereen zoekt ermee. Het is wat, hartstikke leuk. Wat heb je eraan in Nederland? Je kan nog nergens hard rijden? Nee, maar ik doe het stiekem wel. Ik ben oh ja. laatst aangehouden en oh. toen, reed ik, wel, toen reed ik, moet ik toegeven, reek ik s'nachts boven de 200. En toen zei die agent, die me de, geen bekeuring gaf, die zegt, ja, u denkt nog niet dat ik vanavond thuis kom bij mijn vrouw en dat ik dan zeg dat ik een man in een plastic auto op batterijen en bekeuring heb gegeven. <laughs> dus dus <laughs> het, het, het zit ook nog mee in de, in, de, in de bekeuringen. Maar ik wilde natuurlijk even weten hoe hard die kon en dat heb ik s'nachts een keer gedaan. Gaat Heel hard. Goed, en de actieradius? Want dat is een, kennelijk een, een groot uh, zorgkindje van de gemiddelde consument. Die denkt: ja, die kan helemaal niet verrijden met zo'n ding. 250 kilometer is natuurlijk het doel. Nou, Voor een gemiddelde auto is dat nog geen halve tank, toch? Nee, het is geen halve tank. Maar als je weet dat gemiddeld mensen niet meer... de 75% van de mensen in Nederland rijdt niet meer dan 50 kilometer per dag. Dat is dus al één. Tweede is een acceleradius, Je gaat altijd met een volle tank weg. Dus ik ga van huis weg met een volle accu. Ja. Um, dan ga ik ergens praten. En dan hang ik hem gewoon in stopcontact. Vandaag nog. Mm -hmm. En dat stopcontact, uh, daarmee laat ik mijn auto ongeveer... Uh, 25 kilometer per uur, heet dat. Dus als ik een uur geladen heb, heb ik weer 25 kilometer geladen. Dus het is vandaag de dag, en dat is heel snel aan het veranderen ook... is nog even klooi om, noem het maar, een stopcontact te vinden. Ja. Maar er rijden vandaag in Nederland, twee jaar geleden nog eigenlijk nul... en nu rijden er, ik heb net gebeld naar het ministerie, 400... 47 auto's in Nederland al. En uh, er staan, denk ik, zo'n 500 oplaadpunten. Pub publieke oplaadpunten. waar je met zo'n pasje gewoon kunt laden. En uh, ja, inmiddels zie je dat ieder zichzelf respecterend hotel, restaurant, uh, bedrijf. een soort hospitality heeft door een oplaadpunt neer te zetten. Dus je kunt nu al heel makkelijk. Dat, dat is echt heel snel aan het uitrollen. Ik denk dat we het eind van dit jaar. zo'n 3000 elektrische auto's hebben. Ja. Uh, en ik denk misschien wel 5000 oplaadpunten publiek. Ja. Nog een keer zo'n aantal uh, wat gewoon bij huizen en, en, en, en bij kantoren zit. En we hebben vanaf februari in Nederland een netwerk van snellaadpunten. Waar je een auto in 20 minuten kunt, volledig kunt opladen. 20 minuten voor 80 kunt opladen. Ja. Dus het gaat echt heel snel. Met andere woorden, u veegt de vloer aan met de bevindingen van KPMG. Ja, in dit geval ben ik veel optimistischer. Ik ben ja. net terug uit China. Ja. Uh, als, ik ben vicevoorzitter van het Formule E-team. Het Nederlandse overheid en het bedrijfsleven ja. heeft een Formule E-team samengesteld ja. met Maurits van Oranje als voorzitter. En ik ben dan als vicevoorzitter verantwoordelijk voor infrastructuur. Wij zijn samen naar China gegaan. Dan kom je op een beurs. Ja. Daar heb je tien voetbalvelden ja. vol met elektrische auto's en bussen. Ja. En zeker en, in China, want daar hebben ze natuurlijk een enorm probleem met de uitstoot van broeikasgassen en ja, vervuiling. Nou ja, net zoals wij het eigenlijk hebben. Ja, Alleen maar, zij uh, zijn hebben, nog met veel meer. Zij zijn met veel meer en hebben ook een enorm ambitie. Ik sprak daar met de baas van BYD. is een van de grotere, uh, de rijkste Chinees van de wereld. Meneer Wang. Ja, en, uh, uiteraard. <laughs> ja, hij de... Wang, ja. ja. 93 miljoen mensen heten Wang in China. Ja, begrepen. Ja. Maar deze man is dan heel rijk. <laughs> en uh, zijn bedrijf maakt elektrische auto's. Hij kwam ook met zijn eigen limo aan. Een elektrische limo. Een stretch. Een BYD, ja, ja, put your money where your mouth is, zeggen ze dan. Prachtig om dat te zien. En toen vroeg ik aan hem, hoe zit dat met, met, met bussen en met taxis? Want die stonden daar heel veel en dat deden zij ook. Toen zei ze, nou, het is heel eenvoudig. We hebben dit jaar een pilot gedaan met duizend elektrische bussen. Zo'n bus kan bijna 800 kilometer ver rijden. Dus oh, ja. daar gaat het al heel anders. Maar ik hoor altijd alleen maar uh, geklagen over dat die auto's uh, klein moeten zijn... omdat grote auto's niet elektrisch voor te bewegen zijn in Duitsland rijden momenteel al in de postbezorging vrachtauto's rondjes van 400 kilometer per dag. Kul dus. Kul. Echt kul. Het komt er een beetje door dat het veranderen van dit soort processen, er zijn natuurlijk heel veel belangen. Er zijn heel veel belangen uh, ja. dat je, dat, het is omschakelen, het is, uh, je hebt een elektrische auto veel minder onderhoud, dus een dealer zal er iets anders mee omgaan. Ja, maar uh, wat, wat is het belang van een autofabrikant om daar dan negatief over te doen? Die kunnen dan toch ook zeggen we gaan deze uh, trein uh, pakken of hoe zeg je Ja, maar is? dat gaan ze uiteindelijk ook doen. Maar als je weet dat twee jaar geleden het, uh, het nog een uh, uh, uh, uh, uh, uh, non-issue was. We deden ja. het niet. En moest, he, in, in Lochem bij ECE, een zo'n Nederlands bedrijfje... die waren ze gewoon aan het ombouwen. Ja. Uh, ook Volkswagen. Volkswagen ja. riep twee jaar geleden nee. En ja. vandaag rijden er elektrische Volkswagen-taxi's in Londen. Dus... Ja, Bernd Piechler van Volkswagen... die denkt dat vooral de hybride wagen populair wordt, laat hij weten. Ja, maar die hebben ze natuurlijk nu nog in de portfolio. Ik kan me wel voorstellen dat een industrie... Die moet natuurlijk eerst verkocht worden een, een, een, voordat een je weer met een volgende. Heeft, he? Ja, dat, ja, ja. Maar, maar als je twee jaar geleden roept, het is er niet. En vandaag... Ja. Uh, rijden die auto's al. Ja. Taxis, het gaat echt... We, volgende week gaat er een groot project in Utrecht van start... Ja. met elektrische taxis. Prachtig natuurlijk, want ja. uh, die, die gaan gewoon rijden. We gaan elektrische bussen rijden, ook al in Nederland. Ja. En uh, de Nissan Leaf komt nu binnenkort uit. Dat is een auto die kost rond de 30.000 euro. Ja. En per kilometer is die ook voor de consument vandaag al niet uh, duurder. Je moet hem alleen wel even... Hij is dus nog vandaag iets duurder in aanschaf. Ja. En, en, en dat aanschaf. Hoe gaat, lang duurt dat uh, nog? Hoe lang duurt het voordat die auto's, laten we zeggen, op een normaal prijsniveau, wat de aanschaf betreft, zitten? Ja, nou, de, de vraag. Ik denk dat het, als je nu ziet, 100.000 euro twee jaar geleden, naar nu zo rond de 30.000 euro. Ja. Uh, het gaat vooral om die batterij. De helft van de kosten zit hem in de batterij ja. van de auto. Dus de ja. helft van die Leaf is 15.000 euro batterij. Ja. Nou, daar wordt in, uh, in de wereld momenteel 100 miljard in geïnvesteerd. Gisteren de grote ruil uh, uh, bij Renault. He, die, die miljarden investeerden in vooral het accu-systeem. Ja. En dat daar dan uh, uh, spulletjes pionage plaats heeft. Ja. Nou, daar zit het, de, de crux. Die batterij wordt veel minder groot, ja. wordt veel goedkoper ja. en kan veel meer energie inhouden. Dus je ja. kunt verder rijden. En, en dat als is het denk ik, dan een jaar, anderhalf. En als het min 12 gaat vriezen, doet die Lotus van u het dan nog? Dan uh, rijdt hij iets minder ver. Dus dan rijd ik denk ik in plaats van 250, uh, 210 kilometer. Dat is waar. Ja. Maar hij start wel. Uh, hij heeft een hele goede accu, want hij rijdt gewoon en hij hoeft niet te starten. Hij, hij doet het altijd. Ja, ja, ja. dat is waar. Ja, ja. Daar, daar, daar ja. hebt u weer gelijk. Ja, ja. starter ja. wordt natuurlijk bij een onplofitball. Uh, uh, ja. Ik zeg nog op, wel gas geven, maar je geeft natuurlijk uh, eigenlijk helemaal geen gas nee. met een elektrische auto. Nee. Maar hij is wel rete snel. Waar gaat u heen nu? Ik moet naar Schiphol. Oh, dan redt u nog wel, toch? Ja, ja, ja. ja. Is en, daar een oplaadpunt? Uh, Schiphol heeft uh, binnenkort zelfs een snellaadpunt. Dus, uh, Kijk. En Schiphol heeft ook een oplaadpunt. Het is hospitality, hè. Iedereen ja, doet het. Rij voorzichtig. Zal ik doen. Dank ja, dat u wel. En geen 200, hè? De politie luistert mee. Hartelijk dank voor uw komst. Dank u wel. Muren, checkpoints. He hem right away. En Samuel Sarhan was martend. En altijd die angst om kwijtraken wat beloofd is. Dat is Israël, voorpost van de Westerse beschaving, de grootste openluchtgevangenis voor wie dat anders ziet. Doing this, it's be a disaster for us. Dit is niemand's land. Israël barst uit zijn voegen van de problemen, maar wat zijn dan de oplossingen? Dat is de vraag, al sinds jaar en dag in dat gebied. Deel 5 gaat u naar luisteren van Niemandsland in een verslag van Marcel Dekker. Sinds het ontstaan van de staat Israël leeft dat land onder de constante bedreiging van zijn buren. Kent het een geschiedenis van aanvallen vanuit Syrië, Libanon en Egypte? Een geschiedenis van onophoudelijke toespelingen... dat Israël geen recht van bestaan heeft. Het heeft dit land gemaakt tot wat het nu is. Een land waar je struikelt over de muren, het prikkeldraad en de checkpoints... die twee onoverbrugbare werelden van elkaar scheiden. Hoe oud zijn die soldaten? 22, 23 jaar, misschien nog wel jonger. En die vertellen ons aan dat die hele buurt helemaal uit terroristen bestaat. En ze denken ook niet verder na dat al die mensen die hier langskomen, die schoolkinderen... He? Misschien zijn dat ook wel eens gewone mensen zoals zij dat zijn. Ja. In dit land worden van beide kanten de Joodse-Palestijnse tegenstellingen zorgvuldig gecultiveerd. Een land dat ieder moment zijn vijanden kan aanvallen. En ook een land dat zich recht toe eigent daar te zijn en te blijven... waar ze volgens internationale verdragen niet mogen blijven. Het in 1967 bezette Oost-Jeruzalem en de Westbank. Bezetting en het uitblijven van een oplossing die zowel voor Palestijnen als Israëliërs bevredigend is... hebben Israël gemaakt tot een land dat in permanente staat van oorlog verkeert. Niet dat er overigens geen oplossingen zijn. Je hoort ze overal. In Hebron, waar Abed voorstelt om op te houden met het bouwen van nederzettingen. En Waar ik ga, me. glas, snake. In Oost-Jeruzalem waar Mourad Ahmad Shafa in de wijk Silwan een oplossing in handen van de internationale gemeenschap legt. It's important for the international community not to support Israel and not to be uh, uh, complicit with the occupation. In Gaza. Waar Omar Shaban de wereld oproept met Hamas te gaan praten. In, in, in, in direct, en zowel Hamas en Fatah oproept de politieke eenheid onder de Palestijnen te herstellen. En er komen ook oplossingen vanuit Tel Aviv. Waar Geert Wilders voor een ultraconservatief gezelschap de oplossing predikt van een nieuw beloofd land voor de Palestijnen. Jordanië. Inderdaad, mijn my friends, Jordan is Palestine. It's the duty of the Jordanian government to welcome all Palestinian refugees who voluntarily want to settle there. Om ook te horen wat Geert Wilders niet als oplossing ziet. Die veelbesproken besproken twee staten oplossing. Never. Never. Never in nothing, great of small, large of Maar welke oplossing ook op tafel ligt, Israël zal eerst iets uit handen moeten geven wat ze in hun 60-jarige geschiedenis terecht of onterecht nog nooit uit handen hebben gegeven: controle. Complete control over Dit is Yehuda Shah, oud soldaat van de Israelian Defense Force en een van de oprichters van Breaking the Silence. Een organisatie die aan de hand van ooggetuigenverslagen van soldaten... nauwkeurig vast heeft gelegd hoe het veiligheidsbeleid van Israël in elkaar steekt. Van de verschillende activiteiten die het leger ontplooit... lijken er een aantal geen enkele logica te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de willekeurige arrestaties... Het effect is dat je de bevolking volledig in verwarring brengt, onzeker maakt. En dan waar je kidnap de persoon over zijn leven en je laat hem na een uur of twee en je vertrekt. Je traint je troepen en je maakt je aanwezigheid voelbaar. En al de mensen in de dorp, in het dorp, ze hebben geen idee waarom de man werd vrijgelaten, waarom de man werd gearresteerd, waarom de man. Wie is volgende? Wat? Oké? Dan is er nog de scheiding, niet per definitie tussen de Israëliërs en de Palestijnen, maar ook tussen de Palestijnen onderling, tussen de dorpen, de buurtschappen. Een techniek. Van verdeel en heers. Westbank, East Jerusalem, Westbank, Jordan Valley, North and South, en al To the separation between villages, cities, to restrictions of movement and separations of different roads and different areas. Yeah, exactly. To, um, to separating Palestinians from their land, like the separation barrier. To... Maar de overheersende boodschap die het leger graag oplegt aan de Palestijnen is dat alles van je kan worden afgenomen, of je nou ergens schuldig aan bent. Of niet. Everything can be taken from you. That's the concept of the fabric if, if, I, if I allow you to live, that means I can make you die. De organisatie Breaking the Silence brengt de methodes nauwkeurig in beeld en heeft ook nog een boodschap: een boodschap aan de toekomst van Israël. This is a fight over what is Israel all about, who we are as a people, what we should stand for. I think, I think if there is one thing that we can learn from Jewish history, is never to stand by. Het is om de moral silence. te En om te voor wat is right. and against what is. En tegen wat verkeerd is. En ik denk dat dit is wat we doen. Dit is niet de manier waarop ik denk dat een Joodse staat in 2010 moet gedragen. Het laatste deel was dat van de serie Niemandsland gemaakt door Marcel Dekker. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Het schuim stond op zijn lip en stond naar zwavel. Duivels en demonen zijn een tastbare werkelijkheid. Voor de exorcisten die ze uitdrijven. Sprak met een hele rare stem, alsof hij rechtstreeks uit de hel kwam. Hocus pocus in de polder. Dat dus volgende week. Vragen en opmerkingen zijn intussen meer dan welkom op... Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks joggen en zwaaien met je armen in de klas? Daar ga je namelijk beter van rekenen. Is nu het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. mochten er op dit moment toevallig Friese naar dit programma luisteren... schakel over naar Radio 4 of ga even een kopje koffie drinken in de keuken... want ik ga mijn gal spuwen over dit chauvinistische Nederlandse volksdeel. Ik was pas in een mooie Leeuwardense boekhandel... waar ze een krantje op de toonbank hadden liggen... met nieuwe boeken en speciale aanbiedingen. Er stond een advertentie in van Noordhof Uitgevers... de firma die al vele jaren de grote bosatlas uitgeeft. Deze atlas werd voor de speciale prijs van 99,95 euro aangeboden. In diezelfde advertentie stond ook de bosatlas van Friesland. Niet gewoon Friesland, maar Friesland. Eveneens voor 99,95 euro. De Wereldatlas telde 640 pagina's en die van Friesland 460. Hebben ze soms elke Fries een eigen pagina gegeven om aan deze omvang te komen... Nee, ik wil echt niet denigrerend doen over deze noordelijke provincie... waar ik zelf geboren ben. Maar waarom zou er in vredesnaam een exclusieve bosatlas... voor Friesland moeten bestaan? Even googlen levert op dat Bos naast de Wereldatlas... nog een Nederlandse maakt. Ook nog een van de geschiedeniskanon. En dan nog een van ondergronds Nederland. Wat moet ik me daar overigens bij voorstellen... Alle metrolijnen en rioleringen keurig op een rijtje. Maar goed, dat is het dan ook. Geen enkele Nederlandse provincie heeft een eigen atlas, behalve Friesland dus. Wie of wat zit hierachter? Geheime donaties van de superchauvinistische Frieske Nationale Partij... die ook zo dol is op de dubbele plaatsnaamborden in de provincie? Of hebben alle Friese voor dit doel hun spaarvarken omgekeerd? Hoe dan ook... Weile schoolmeester Pieter Roelof Bos, die tot aan zijn dood in 1902 eigenhandig de Bosatlas maakte, zou zich in zijn graf omdraaien vanwege dit staaltje Friese separatisme. Hij was namelijk een Groninger. Zij Siska Dresselhuis, Maandagochtend humor humeur van Henk Westbroek. I've been sitting here by the phone. Why didn't you call me? I've been pacing all night long.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 Why didn't you call me? Shelby Lynn. Het is zes minuten voor half elf. Onder de rekenles joggen op de plaats. En tijdens de taalles zwaaien met je armen. Binnenkort start een proef in Noord-Nederland... waarbij kinderen al bewegend leren lezen en rekenen. Je wordt er namelijk slimmer van. Esther Hartman van het Centrum voor Bewegingswetenschappen... van het UMC Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo word je daar nou weer slimmer van? Nou, het werkt zo dat uh, als kinderen lichamelijk actief zijn, en ze doen het langdurig en veelvuldig, dat dan de doorbloeding van de gebieden in de hersenen verbetert. En die zijn belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling en daarmee ook taal- en rekenontwikkeling. Ja, je zou zeggen als je heel erg uh, druk bent met bewegen, dan heb je minder concentratie om je te concentreren op de sommen en de zinnen. Ja, maar het is wel zo opgezet dat ze eenvoudige opdrachten moeten doen. Dus ze moeten bijvoorbeeld jokken op de plaats als ze een antwoord geven of springen op de plaats. Uh, en dat blijkt wel degelijk effect te hebben. Welk effect precies? Uh, ze kunnen uh, beter rekenen en beter taalopdrachten doen... Uh, en wij zien ook uh, in uit een project in de VS die al gedraaid heeft dat daar ook grote effecten optreden. Met name bij de kinderen die een achterstand hebben. Ja, het wordt wel een bende in de klas, hè? Nou, dat valt mee hoor, want ze blijven netjes in de klas. En uh, we willen het ook zo uh, op gaan zetten dat ze ook ja niet door de hele school gaan rennen natuurlijk. Nee, maar in de, de klas 40 30, de taal in rekenles. Maar 30, 40 kinderen terwijl ze sommen moeten maken die staan te springen en met hun armen staan te zwaaien... Ja, maar toch kan dat vrij overzichtelijk. En het is een half uur per dag, dus uh, ik denk dat de kinderen daar wel op zitten te wachten is even wat anders. Ja, u krijgt een miljoen uh, euro subsidie hè, voor dit onderzoek? Ja, zo ongeveer, ja. W wat gaat u met dat geld allemaal doen dan? Nou, we willen natuurlijk wel aantonen dat het werkt. Dus we zullen dat uh, op veel scholen moeten gaan uitvoeren. Ja. En we hebben daarna ook niet alleen een experimentele groep die dus het programma krijgt, maar ook een... Uh, Controlegroep, waarbij we ook willen zien of we die effecten uh, daar dus niet vinden. Mm. En uh, daarnaast moeten we het programma ontwikkelen, aanpassen aan de Nederlandse situatie. En uh, ja, dat kost veel tijd. En we volgen de kinderen. We willen het programma zo maken dat we het eerste jaar uh, zelf het programma ge geven en dat het daarna ook overdraagbaar is op de leerkrachten van de school. Wat bedoelt u? Dus de kinderen worden daarna nog verder uh, gevolgd. Ja. Maar de leerkracht zelf geeft dan deze lessen. Ja. En staat die leerkracht ook te hupsen en te springen en te zwaaien voor de klas eigenlijk of niet? Nou, die geeft meer de opdracht. Dus die uh, geeft aan als dit nou een goed antwoord is. Als je dit nou een goed antwoord vindt, dan moet je nu gaan springen. En uh, geef je een ander antwoord, dan moet je op een andere manier antwoorden. Dus ja. uh, dat zal de leerkracht niet zozeer zelf doen. Die houdt zich uh, vooral bezig met de goede antwoorden op het rekenen en de taal. Ja. Kan het niet gewoon tijdens de gymles eigenlijk? Nou, dat is iets anders. Dat zou ook kunnen. Maar dan heb je... Kijk, dit is echt gericht op beter leren rekenen en taal mm. uh, te ontwikkelen. Ja, maar als je toch al aan het dus... bewegen bent tijdens een gymles... kun je meteen uh, leren rekenen, of niet? Ja, maar tijdens de gymles ben je weer niet vooral bezig met rekenen. En uh, het unieke hier is dat je uh, vooral... Uh, uh, met taal en rekenen bezig bent en je moet een lichamelijk antwoord geven. Dat is echt iets anders wat in de gymles uh, gebeurt... waarin hè, kinderen vooral motorisch zich ontwikkelen uh, en uh, gericht op hun fitheid. Juist. Yes. De proef duurt drie jaar. Ja. Waarom moet dat drie jaar duren? Heb je niet gewoon na een paar weken al in de gaten dat het werkt? <laughs> nou, het programma moet eerst ontwikkeld worden, zoals ik uh, net al zei. En daarna gaat het draaien... We moeten effecten gaan meten, dus we hebben voor- en nametingen nodig. En we moeten de kinderen ook langdurig volgen, want we verwachten niet meteen na drie dagen al effecten. Dat zal wat langer nodig hebben. En uh, wat ook heel belangrijk is, die overdraagbaarheid op de school, zodat het ook zelfstandig kan draaien op het moment dat de onderzoekers zijn verdwenen. Ja, en hoeveel kinderen gaan we aan deze proef meedoen? Uh, ongeveer 120 in eerste instantie, waarbij een groot deel van de kinderen uh, is een achterstandsleerling. Juist, en als het een succes wordt? dan hopen we uh, dat het op veel meer scholen gaat draaien. Goed. Uh, ja, hoopt u of gaat dat ook gebeuren? Ik uh, denk, als, kijk, als effecten echt worden aangetoond... dan denk ik dat veel meer scholen geïnteresseerd zijn. En Er zijn al scholen die zich nu al spontaan melden. Dus ja, ik denk als we aantonen dat het werkt... dat het een interessante methode zou kunnen zijn voor veel scholen in Nederland. Ja. En het ministerie van Onderwijs die volgt dit natuurlijk met arge zogen... al is het alleen maar om te weten of die miljoen euro subsidie goed terecht komt. Ja, die zullen dat in de gaten houden en terecht. En uh, ja, het is ook echt op een onderzoeksmatige manier opge, opgezet. Dus uh, vandaar dat het ook vrij groots wordt, uh, wordt uitgevoerd. Dan ben je er niet met één school. En uh, uh, dat proberen wij zo goed mogelijk te doen. Goed. Esther Hartman van het Centrum voor Bewegingswetenschappen van het UMC Groningen. Ik dank u wel en succes met de proef. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Daar. Het is bijna half elf, dames en heren. Zometeen het nieuws van half elf. Eerst nu uh, de onderwerpen van Premtime. We schakelen met de bus. Ik hoor Prem al. Prem, goeiemorgen. Goedemorgen Sven Kokkelman. Uh, uh, ja, gisteren waren we er niet, want de persconferentie van Moedek ging voor. Maar vandaag zijn we er weer. En uh, live helemaal uit uh, Noord-Limburg, waar er nog sneeuw ligt. En het helemaal glad is. En dan gaan we het hebben over het feit dat straatterroristen nog steeds mensen verdrijven uit de huizen. En ik had gedacht dat met dit, dit kabinet dat niet meer zou gebeuren. En daar gaan we het over hebben. Maar ja, we gaan eerst luisteren of het water in Zuid-Limburg is gestegen. En dat hoort u allemaal van Jan van der Putten.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 Zuid-Limburg kampt met wateroverlast. Hulpdiensten hebben een beleidsteam gevormd in verband met het stijgende water in de Maas. De sneeuw is gaan smelten en bij de politie in Maastricht zijn meldingen binnengekomen van ondergelopen kelders. Opnieuw diefstal van koperdraad bij het spoor. Tussen Woerden en Bodegraven probeerden dieven vannacht 80 meter koperdraad mee te nemen. Monteurs kregen een storingsmelding en de dieven gingen er door. En het treinverkeer tussen Woerden en Alfa aan de Rijn heeft tijdelijk stilgelegen. Het CDA wil opheldering van staatssecretaris Atma over de trauma-helikopters. Die toestellen die vliegen vanaf ziekenhuisdaken in Amsterdam en Groningen... mogen s'nachts niet vliegen omdat dat te gevaarlijk is. De ANWB en het Vuurmedisch Centrum zijn boos op Atma. En in Honduras zijn bij een aanval op een bus zeker acht mensen gedood. Gewapende mannen probeerden de bus tot stoppen te dwingen. Toen de chauffeur doorreed, opende ze het vuur. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradakation. It's time. We hadden volgens mij afgesproken dat als je bedreigd wordt in je buurt we niet meer zouden pappen en nat houden... maar dat de terroristen die bewoners terroriseren... uit hun huis zouden worden gegooid. En met Bruin 1 hebben we nu een kabinet van Law and Order. Fred Zero Tolerance steven is staatssecretaris. Hoe kan het dan dat in Nijmegen Helena Pati Patiassina uit de buurt hatert is verdreven... en nu in een bungalowpark in Noord-Limburg woont... en straks verhuist naar een ander huis in een andere buurt in Nijmegen? Vandaag gaat het over de straatterreur en of er echt een andere wind waait. Ik vind dat het college van BAW in Nijmegen moet opstappen. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar ntr.nl en tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. We zijn in Noord-Limburg in een bungalowpark in de buurt van Nijmegen. Het ziet er echt prachtig uit en ik wilde het buiten gaan beschrijven, maar het regent ook ontzettend en het is koud, dus ik dacht, weet je wat, ik blijf lekker in de warme bus zitten. Uh, u kunt meebellen, luisteraars, want wat ik me dus afvraag is, we hebben een nieuwe regering, maar als die gemeentes met al die slappe happe linkse colleges dan niets doen en die straatterroristen lekker laten zitten en de mensen die bedreigd worden, gaan verhuizen, hoe, wat gebeurt er dan in Nederland? Waarom hebben we dan een law and order regering als het niet goed wordt uitgevoerd? Wat denkt u? Heeft u voorbeelden ervan dat het wel goed gaat of of heeft die voorbeelden dat het slecht gaat? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl of hashtag primtimeradio1. Goedemorgen Helena Patis Patiasina, hè? Wat een mooie naam die ik steeds verkeerd uitspreek. Kan je voor de luisteraars die niet weten wat er met je aan de hand is... kort vertellen wat er is gebeurd bij jou... en waarom je bent gevlucht uit Haterd. Ja, ik was als vrijwilligster... Uh van een toezichtproject in Hatert. Ik deed daar met een groep van twaalf man vrijwilligerswerk... om toezicht te houden in Hatert voor de bewoners... om daar alles rustig te krijgen. Maar voor de luisteraars die Hatert niet kennen... dat is een soort week waar er veel rotzooi is. Drugsdealers en dergelijke. Ja, het is een vogelaarswijk. Ja. En ja, veel jongeren die daar ja, inbraken, noem maar op... Er gebeuren wekelijks wel uh, rare dingen daar. Mm -hmm. Ook al uh, staat het niet bekend bij de media, maar... Uh, nou, ik ben er geweest en ik weet dat het wel een gezellige wijk is. En dat er een paar van die klootzakken daar rondlopen die denken dat de straat van hun is. Ja, dat klopt. Nou, en de, hoe lang geleden is dat project gestart, dat toezichtproject? Dat is uh, in... Moet ik eventjes terugkijken. In 2010 uh, juni. Vorig jaar juni? Ja. Dus juni nee, uh, 2009. Nee, sorry. Ja, juist. Juni sorry. 2009. Dus de gemeente Nijmegen. Dat was toch. Uh, nee, toen was de SP al uit het college, hè, Jola van Dijk? In 2010 zijn we eruit gegaan. Oké, okay, dus Jola van Dijk van de SP, gemeenteraadslid in Nijmegen. Toen had je dus dat linkse college. En dat wilde dat vrijwilligers toezicht moesten houden. Want ze hadden geen geld om politie te betalen die daar permanente controle houden. Nou. Dat, uh, hoe het precies is gaan, dat uh, durf ik niet te zeggen. Nou Jola van Dijk, vertel maar, wat voor project was uh, Helena onderdeel van? Dit was een project dat uit de bewoners van de wijk zelf kwam. Daarom ja. waren we er ook als politiek heel trots op. Uh, omdat, ja, gewoon bewoners die zelf opkomen voor hun veiligheid, dat is het mooiste. Ja, dus de bewoners zeiden, maar, maar waarom kwamen die bewoners zelf voor hun veiligheid op? Omdat jullie van de gemeenteraad van Nijmegen geen geld vrijmaakten om die bewoners daar te beschermen, Jola. Nou hebben we omdat het een Vogelaarwijk is, hebben we er heel veel geld voor gekregen. Dus op zich, geld was het probleem niet in, uh, in Hatert. Wat was het probleem dan wel? Het probleem is dat je uh, met de professionals kun je er niet 24 uur per dag... Zijn, kun je Waarom niet, niet de constant nu ook op overal zijn. Bewoners wel. Nee, maar luister bewoners zijn, zijn er gewoon altijd. Die hoeven niet eens iets extra's te doen. Die zien gewoon wat er gebeurt. Dus als je gebruik maakt van die ogen en oren in de wijk... is dat alleen maar super. Oké, okay, dus Helena, jullie begonnen met dat project. Jij werd vrijwilligers. Je gaat toezicht houden. En wat gebeurde toen? Ja, we werden uh, dagelijks uitgescholden door de jongeren. Ja, want we werden, ja, wij waren gewoon verraders. Omdat we ook zeg maar, met politie samenwerkten... Dus... De, de jongens vonden jullie verraders? Ja, wij waren verraders in de wijk. Waarom? Je werkt omdat, omdat je de je wijk schoon wil houden? Omdat je de wijk schoon wil houden, ja. En wat zeiden die ouders van de jongens dan? Ja. Nou, die zeiden hetzelfde. Serieus? Ja, ja, we zijn daar wel eens aan de deur uh, gegaan van de jongeren. Hè, wie iets deden en we stonden daar aan de deur. Nou, hun jongeren deden niks. En uh, wij als verraders moesten maar bij die deur weg. Serieus? En, en, en, en wat voor type mensen? Zijn dat werkende, werkeloze? Eh... Uh werklozen. En? en, en Oké, okay, wat gebeurde er dat je fysiek ook echt weg moest uit die week? Omdat ik bedreigd werd. Door wie? Door de jongeren. En wat zeiden ze? Uh, nou, mijn ruiten werden doorgegooid, vuil werd om mijn huis heen gegooid, mijn poort is eruit geschrokken, noem maar op. Uh, mijn... Heb je aangifte gedaan bij de politie? We hebben constant aangifte gedaan. En waarom, wat waar deed de politie? Ik had niet gezien wie het waren. Hè? Je moet wel zien wie het is. Ja, maar en bij de burgemeester in Helmond weten ze ook niet wie het is. Maar dan zetten ze wel een politiebusje voor zijn deur. Ja. Dus als het om hun eiken gaat, weten die politici wel mekaar politie te vinden om te beveiligen. Ja, maar ik ben een gewone burger. Hè? Ja, maar waarom konden ze bij jou de, de, de, de voor de deur die twee agenten of een camera zetten? Nou, bij mij, nu uh, hangt er een camera voor de deur. Ja. 24 uur bewaking. Maar ja, ze hadden de camera neergehangen. Drie dagen daarna is de fiets uit de tuin gestolen. Dus. Heb je kinderen? Ja. Hoe oud zijn die? Ik heb een zoon van 27, een dochter van 24 en een dochtertje van 14. En die wonen nog bij jou in huis? Nee, alleen mijn dochter van 14. Dus je bent heel erg kwetsbaar met je dochter van 14? Ja, absoluut. Ja, Jola van Dijk, kijk, ik snap dit echt niet. Er wordt iemand bedreigd, dat duurt het de hele tijd voordat de camera er komt. Waarom zijn jullie van de politiek, als het om jullie eigen gaat, dan rennen jullie wel om te beveiligen, maar als het om een burger gaat, dan geven jullie niet thuis. Nou, dat had ook moeten gebeuren. Ja, maar ja. oké, okay, je ja, SP zat in het college, waarom is het niet gebeurd? Ja, we... Ja, de politie heeft zoveel mogelijk zijn best gedaan, alleen het, nee, is, het is gewoon niet voldoende gekregen. Lieve Jola, ik vind je schat, ik vind je een fantastische politica. Ik denk dat je het ver gaat schoppen in de maatschappij. Maar de politie heeft zijn best niet gedaan, want ze hebben niet 24 uur bij de huis gestaan. Beatrix krijgt wel 24 uur bewaking. Die burgemeester van Holmeldt krijgt wel 24 uur bewaking. Ja, achteraf gezien hadden we dat moeten doen, ja. Okay. Markoets, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dag, mijn vriend, De law-and-orderman van de PvdA, Ahmed. Ik had gedacht dat we met Bruin 1 en dat Blondie nu de regering heeft geformeerd en gesteund... en Heroep Brinkman, dat straatterroristen zouden worden aangepakt. Hoe kan het nog dat mevrouw Pati, ja, Sina op de vlucht moet zijn? Ja, dat is, dat is heel trist. En zeker als, als zo iemand als bewoner zich inzet voor de veiligheid... dan zou je verwachten dat, dat iedereen inderdaad uh, naast haar gaat staan... om, uh, ja, inderdaad dat tuig wat haar het leven zuur maakt, maar vooral de hele buurt ontregeld van de straat te halen. Maar ja, kijk, wat ik merk is dat... dat en ik was een paar weken geleden ook in Hemelen en, en, en, en in andere steden... is dat, ja, dat er toch een soort patroon ontstaat... waarbij het dus heel moeilijk is voor de autoriteiten om dit straat te reuren. Want het is niet heel concreet iemand geslagen hebben... of alhoewel bij Helena er sprake is van bedreigingen... dus dat, dat zijn gewoon echt concrete feiten um, dat, dat heel veel mensen dus ook in angst leven, doordat er niet uh, daadkrachtig genoeg opgetreden, opgetreden wordt tegen deze ja, uh, ja, straat-terreur, uh, maar ja, vaak ook buren-terreur, uh, uh, terwijl er wel wettelijke mogelijkheden zijn. Maar Ahmed, kijk, ik heb een probleem. Ik heb vroeger het televisieprogramma Primtime gemaakt en ongeveer vanaf 2003 hebben we al ja. dit in beeld gebracht. En voor de duidelijkheid, het zijn soms blanke jongens... het zijn soms jongens van Marokkaanse afkomst... het zijn soms jongens van Surinaamse afkomst... je hebt alle soorten en maten... Uh, uh, ja. en we hebben bericht over die straat Iedereen zegt, er moet iets aan gebeuren. Dit, wat ja. ik dus niet snap, Ahmed, is... hoe het niet kan... hoe, hoe, hoe kan het dat in Nijmegen... dat college met droge ogen tegen mevrouw Helen... zegt van Luister, uh, je krijgt een ander huis in het centrum. En dat ze nog steeds daar... Oh, wat Jola van Dijk... Nee, dat, dat hebben we niet gezegd. Hebben we, we, niet hebben, we hebben... Helena de mogelijkheid gegeven om in de wijk te wonen. Om ze alles eraan te doen dat ze daar kan blijven wonen. 24 uur politie. Als het nodig is. Je, je, mag, je mag ze nooit laten winnen. Je mag, je mag de straatterroristen nooit laten winnen. Ik wil ook even zeggen dat niet alle jongeren in Haaterd straatterroristen zijn. Nee, maar een heleboel wel. Nee, niet een heleboel. Het zijn er maar een paar die het voor de rest verpesten. Ja, maar dat maar Helena ze al moet altijd... gewoon in die wijk kunnen wonen. Maar ja. we kunnen haar ook niet wingen. Ik vind het heel erg jammer dat je weggaat, maar ik Wil je niet blijven, blijven met 24 uur politie, uh, uh, Helena? Wat voor leven heb ik dan? Ja, hetzelfde, dat is wat? Beatrix. Ja, en die, dat leven wil ik niet. Ik wil gewoon een vrij leven. Gewoon normaal naar een winkel kunnen. Mijn boodschapjes doen. Mijn dochter moet gewoon normaal naar buiten kunnen. Ik, ja. Om dan 24 uur uh, bewaking bij je te hebben. Nee, dat, dat is geen leven voor mij. Oh, dus het is jouw keuze? Op dit moment is het mijn keuze om weg te gaan, ja. Ahmed, wilde wat zeggen? Nou ja, ik, ik vroeg me af. Kijk, wat ik merk is dat meestal uh, deze, uh, deze criminelen uh, bekende zijn bij de politie. Hè? Dus je kunt ook heel gericht rechercheren om ervoor te zorgen... zeker als ze concreet strafbaarheid feiten plegen om ze te pakken. Maar wat de politie vaak en, en, het, en de gemeente vaak verzuimt... is om heel uh, goed te luisteren naar deze slachtoffers... en ook heel goed in kaart te brengen waar ze last van hebben. Want het probleem van, van, van, van terreur is dat het dat het dat het gaat over angst, intimidaties die, uh, ja, die tijd nodig hebben. Dus je, je moet er tijd voor uittrekken als politieagent om het goed op papier te zetten, zodat je dus ook uh, wettelijk uh, kunt optreden. Maar vaak kun je met uh, heel veel regelgeving ook deze overlastveroorzakers de wijk uitzetten, het huis uitzetten. Ja, en wat maar... je ziet is dat gemeenten vaak of niet weten of niet willen. ...om die inspanningen te geven vrouw... en dus blijven de slachtoffers dus in, die, in die ellende hangen. Maar Helena, je weet precies wie die jongens zijn. Ja. Je hebt die namen ook aan de politie gegeven. Ja. De politie kan de jongens toch 24 uur per dag volgen en hun telefoons aftappen? Dat, uh, dat zou kunnen, ja. Jola, maar, kijk, het, je, je kijkt zo uh, verontwaardigd. Dan we gaan eerst naar mevrouw Bos. Goedemorgen, mevrouw Bos. Dag, uh, meneer Prem. Hoe gaat het Ik luister u? al jaren naar de radio en ook kijk, zie je op de televisie... En ik woon in uh, Zuidoost-Brabant. Mm -hmm. In een van de dorpen van de heerlijkheid. Deze Lene Sterksel. Samen zo'n 15.000 inwoners. En ik woon daar al zo'n jaar of 36. Ja. En ik ben een geboren en getogen Nederlandse. Zelfs met rood haar vroeger. Nu ben ik grijs. <laughs> en ik woon tussen de, tussen de normale Brabanders. Ja. Maar <coughs> mijn ervaring is dus. Al die jaren. En steekt steeds af en toe de kop op. Dat het hier in Zuidoost-Brabant nog steeds vreemdelingenhaters zijn. Maar dat komt gewoon door een minderwaardigheidscomplex. <coughs> en dat is gewoon een psychologisch gegeven. Als mensen uh, zichzelf niet helemaal top voelen... maar iets wat minderwaardigheidsgevoelens hebben... dan willen ze graag macht uit uitoefenen over iemand anders. Aha. En dat, do dat doen ze dan niet zo heel goed. Maar dan gaan ze zich een beetje macho gedragen. Dus en ik moet... Wat u is, zegt mevrouw dat is heel Bos verzeerend. is... Mevrouw Bos, en, wat, u ik... me dus, wat u me dus aanraadt... is dat we de straatterroristen niet in elkaar uh, dus moeten oppakken... maar dat ze ze eigenlijk moeten moet behandelen. Nou, ik, ik heb daar ik heb geen ervaring mee. Maar mijn, of tenminste niet met straatterroristen... maar wel met zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Daar heb ja. ik vroeger mee gewerkt. Een een heel helppedagogisch instituut. Zeg maar in de psychiatrische jeugdzorg. En daar herkent u en, ik dit... Ik heb dat hier ook al eens naar voren gebracht met jeugd. Ik word je dus niet... Uh, ik word zelf dus zo gepraagd, maar niet door jeugd, maar door volwassenen. Maar goed, ja, we, we zit ik, er ik ook snap een probleem u, met jeugd in het dorp? Mevrouw, mevrouw en, Bos, ik snap wat u bedoelt. Hartstikke bedankt voor het bellen. Jola van nee, kijk, wat mevrouw Bos bedoelt is uh, uh, die aanpak. Je moet die kinderen ook er zitten psychische oorzaken. Dat iemand, het is een minderwaardigheidscomplex wat ze hebben. En Jola, uh, ga je gang. Ja, want volgens mij moet je echt verschil maken tussen de terroristen en de gewone jongeren in Hatert. Ze hebben allemaal een bepaalde uh, frustratie die volgens mij ook voor een deel terecht is, want ze krijgen vaak geen kans van ons. Maak het, maakt uit, het maakt niet uit wat ze doen, wij hebben de commentaar op met z'n allen. Als ze ergens hangen en gewoon staan... Ze moeten denk... gaan werken, verdorie! Ja, Zo dan moeten moet, ja, wij ze ook een kans praat, geven. Dat op het moment dat zij solliciteren, wij niet meteen denken: ja, ik weet het niet of dat gaat worden. Uh, we moeten zich aanpassen geven. aan de normen in de maatschappij. Als ze een werk gaan zoeken, moeten ze geen koude tand en tetjes opdragen en hangbroeken die tot op een hangen. Nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ah. op het moment dat iemand vanwege zijn naam alleen al niet uitgenodigd wordt voor een, voor een sollicitatie, ja, daar zou ik ook flink pissen van worden. Ja, maar ook, dan mag met, je daar niet vervolgens Helena voor lastig vallen. Helena heeft er verder niks mee te maken. Maar ik kan wel begrijpen dat de jongeren boos zijn. Ahmed Marcouch heeft een rare achternaam van Marokkaanse afkomst. Ze wilden hem niet politievoorlichter waken omdat hij Marokkaan was. En weet je wat hij heeft gedaan? Hij is zo populair te ruiken. Hij is uh, de, de beroemdste uh, burgemeester van een, van een wijk uh, geworden. En hij is nu Tweede Kamerlid. En daarom ben ik heel erg blij met dat soort voorbeelden. En dat soort voorbeelden moeten we ook in de wijk hebben. En we moeten dus al die rotte appels die het slechte voorbeeld zijn, die moeten we eruit halen. Achmed die moeten we Mar heel hard oppakken. Ahmed Marcouch. Waar we, moet, waar we voor moeten uitkijken is dat we inderdaad. Kijk, waar het hier om gaat is echt heel stevig de norm stellen. En dat moet de politie doen, dat moet de gemeente doen en dat moeten de coöperaties doen. En mensen die zich niet gedragen in een portiek, in een wijk, pakken we op als we strafbare feiten plegen. Dus dat moeten we ook laten zien. En dat betekent dat de politie echt veel effectiever uh, moet, uh, moet werken in de aanpak van dit soort intimidaties. Maar het gebeurt niet, Ahmed. Ik hoor je dit al vijf jaar zeggen. Ja, nee, maar goed, je ziet, je ziet her en der wel goede voorbeelden. Want er zijn wel degelijk uh, uh, gevallen bekend. waarbij dus uh, uh, verhuurders, uh, coöperaties en gemeenten. Uh, bijvoorbeeld uh, bewoners uit huis hebben gezet. omdat ja. hun zonen overlast veroorzaakten. Ja. Uh, dus je moet er wel werk maken. Het kan wel. En de minister zou bijvoorbeeld uh, meer kunnen ondernemen. bijvoorbeeld richting gemeenten. om ze uh, aan te spreken op het uh, toepassen van richtlijnen die er al zijn. Ik ga even naar mevrouw Neeholt, Ahmed. Uh, mevrouw Neeholt, ja. goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt met mevrouw Nijholt uit Nijmegen, uit de wijk Hapent. Oh, gelukkig. Nou, vertel, in en... wat voor ghetto woont u? Ik woon ik, ik gewoon in de wijk Hapent. En eh, daar woon ik met veel plezier al een paar jaar. Hmm. Ik zit in de wijkraad, dus ik weet een beetje van de ins en de outs van die mevrouw die bij u zit. Ja, van Helena, ja. Hele, Helena. Maar, en ik weet dat ze het heel moeilijk heeft gehad en ik weet ook dat het heel vervelend is. Maar dat het project mislukt is en daar wou ik op reageren. Dat heeft te maken met het feit dat gewone bewoners een uniformpje aankrijgen en zich dan op een andere manier gaan gedragen. Oh. Deze mevrouw heeft ook meegewerkt aan een filmreportage uit Havert. En die lui wilde niet gefilmd worden, maar men ging gewoon door. Vind je het gek dat die jongens dan boos worden? Mevrouw Nijhout, sorry, dus Eén vraag, mevrouw te... Nijhold, één vraag. Ja. Mevrouw Nijhout, één vraag. Waren die jongens op de openbare weg of niet? Die waren op de openbare weg. Oké, okay, mevrouw Nijhout, wo woont u in Nederland of niet? Ik woon in Nederland. Oké, okay, wat is Nijmegen? de wet... Mevrouw Neehold, wat is de wet in Nederland om filmen op de openbare weg? Ja, dat mag wel. Oké, okay, en waarom gaat dan... de straatterrorist dan bepalen dat ze niet gefilmd mogen worden? Wie bepaalt nee, hier ja, de normen in uh, dit land, mevrouw neem, maar u over. Je moet niet elke, elk groepje jongeren wat op straat is en wat aangesproken wordt. Ja. Natuurlijk mag je daar wel eens uh, filmen of zo. Maar als je nou weet dat die situatie een beetje moeilijk ligt, ga daar dan voorzichtig mee om. Maar waarom mevrouw Neholt? Stop met filmen, want je, je maakt die jongens alleen maar agressiever. Maar, dat is toch ook fout? Maar mevrouw Neholt, die jongens kunnen toch doorlopen? Ik heb ook met ja, de camera gestaan en dan zei ik ja, maar loop maar waarom, door. Waarom moeten die jongens altijd, waarom, waarom kunnen wij niet doorlopen? Om dat, waarom mevrouw... moeten we blijven filmen? Waarom moeten we, we, we zijn zo vaak bezig om de zaak te, te laten escaleren. Omdat we precies het verkeerde doen. Als je elkaar nou eens wat meer met rust laat. Want nogmaals, Liever Lieve mevrouw Nijhout, ja. ja, ik ga even uh, e e eerst Helena laten reageren. En daarna ga ik met u verder. Want ik vind dat precies wat u zegt. De vinger op de zere plek leggen is. U wilt bezweken voor straatterroristen, begrip nee, voor hun nee, hebben. Nee, en nee, nee, ik zeg. Prem, dat mag u niet zeggen, want dat is niet waar. U zegt dat als ik een camera op ze zet en ze zeggen niet filmen. Dat ik die camera uit moet doen terwijl het de openbare weg is en ik wettelijk het recht heb om daar te filmen. Dan wilt u dat ik ja. bezwijk voor een terrorist die zegt camera uit. Ja, maar wat, waarom moet je wel alles op camera zetten? Dat is toch de oplossing niet? Maar mevrouw, Nee Al. De regel in Nederland is. Dat je dat mag doen. Dus ik vraag aan u. Kijk, bijvoorbeeld, we hebben nu de wet. Vrijheid van meningsuiting. Wij voeren hier ja. een debat. Vervolgens ja. jo, zegt Jola van Dijk. Nee, Prim, je moet dat niet tegen me zeggen. En anders schiet ik je dood als slag je in elkaar. Daar moet ik toch niet gaan bezwijken voor, Jola? Ja, maar dat zeg ik toch ook niet? U, u, u, u, u, u neemt het niet helemaal goed op. Ik zeg alleen dat als er al agressie heerst. dat je daar uiterst voorzichtig mee om moet gaan. En dat je niet altijd die jongens moet, moet triggeren. Ik vind dat er af en toe op een verkeerde manier aandacht aan besteed wordt. En dan trigger je die jongelui. En het, het gaat hier op het ogenblik beren goed. We hebben nog nooit zo'n rustig nieuwjaar gehad. Het gaat allemaal prima. Dus, en ik woon hier met veel plezier. En ik wens niet dat deze wijk alleen maar afgeschilderd wordt... door uh, allerlei narigheden die er wel zijn... maar die in verhouding klein zijn. En wij moeten niet gaan overdrijven en we moeten de zaken niet triggeren. We moeten mekaar eens met rust laten. Dat is wat ik vind. Mevrouw nou mevrouw, dan weet u niet, Zus met oud en nieuw is allemaal vrij rustig gegaan, ja, maar er is veel politie op de been geweest. Ja, dat weet ik wel. Er was heel veel politie op de been geweest. Dat is ook hartstikke fijn dat dat zo gegaan is. Maar ik vind dat u ook eens op moet houden met altijd de, open, uh, de, de media opzoeken. Want het, een gedeelte van uw probleem is ook dat u iedere keer weer aandacht eraan besteedt. Zowel in de krant als, als waar dan ook. Ik ja, heb daar dit is gewoon heel belangrijk voor de bewoners in Haat het zelf. Dat ik media eraan... Hè aandacht aan geef, dat is, nu doen ze iets. Want als de media niet naar voren was gekomen, dan was er ook helemaal niks in het gebeurd. Maar nu gaan ze in het wel de dingen bekijken. En voor de mensen die wel binnen zitten, die niet naar buiten durven, hè, daar gaan ze nu iets voor doen. En ik hoop dat de bewoners van Hatert nu ook eerder de telefoon pakken. Is er iets, bel de politie. Laat je eigen niet nou, gek maken door die jongeren. Ik, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb ook geen zin meer om verder hierover te discussiëren. Omdat wij het principeel on, oneens zijn. Maar mevrouw Nijholt, mevrouw Nijholt, wat ik jammer vind... U begint het gedrag ja. van die terroristen over te nemen. Want u zegt, ik wil er niet verder over discussiëren. Nee, uh, nee, kijk, u... En weet u waarom niet? Om, omdat, we, omdat we te veel aandacht besteden. En omdat we die, die mensen al triggeren. U, u, u begrijpt niet wat ik bedoel, denk ik. Mevrouw Nijholt. Ik, ik, breng... nee, ik vind dat er iets minder aandacht naar die jonge lui moet. Want je, je klopt het iedere keer weer op. Mevrouw Nijholt. Het, het principiële verschil tussen u en ik ga zo naar meneer Markoets En ik is het volgende. Is dat ik zeg dat als we wetten hebben in dit land... dat niet op grond van intimidatie en terreur... we de wetten op bepaalde plekken niet toepassen. En u zegt, ja, je moet ja, daar o, voorzichtig... Ja, dat, dat ben ik gransrijk met u eens. Maar u dat vindt dat ben ik, ben ik moet stappen met filmen op de openbare alleen, weg. Je, je, je moet wel kijken wanneer je het doet en waar. Oké, okay, dank u wel voor het bellen, mevrouw Neijhout. Achmed ja, okay. Marcoots, ga je gang. Nou, kijk, ik, ik begrijp mevrouw Nijholt wel. Alleen uh, het punt is, uh, uh, haar, voor, haar, haar oplossing is niet de oplossing. Uh, uh, uh, want het probleem loopt daarmee niet op. Ik heb dat bijvoorbeeld ook uh, in Slotervaart meegemaakt. Uh, je kunt continu in contact willen blijven met die jongen, omheen lopen en, en, en, en ontwijken. Uh, maar je lost het probleem niet op. Je lost dit probleem alleen maar op door te handhaven, door die confrontatie op te zoeken, door die ouders erbij te betrekken en ze verantwoordelijk te maken... voor de problemen van die kinderen. Door gezinnen die overlast veroorzaken... het huis uit te zetten. Door dat coöperaties dossieropbouw uh, doen. doordat de politie rechercheert. Dat is de enige manier. En dan is het een periode vervelend inderdaad. Het leidt tot spanning. Maar uiteindelijk zal het ertoe leiden dat de orde... dat de politie weer de baas op straat is... en kinderen weer op een normale wijze op straat kunnen spelen. En mevrouw Helene ook als vrijwilliger... in die wijk gewoon haar werk kan doen. Uh, het kan dus niet zonder gevecht. En dat gevecht... Moet moeten we uh, uh, uh, voeren tegen dit soort uh, uh, ja, jongens die uiteindelijk de baas zijn op straat... En niet meer de politie. Het is niet alleen maar een probleem in, in deze wijk in Nijmegen. Ik kom dat dus in heel veel andere wijken in Nederland ook tegen. En daar moeten we echt werk van maken. De ja, cultuur die er nu hangt... We frem, hebben het niet alleen is, is, over de straatterroristen. Okay, het gaat Malcolm, nu Yola iedere van keer Dink, van de SP. over de straatterroristen. En die moeten inderdaad keihard aangepakt worden. Die moeten uit de wijk gehaald worden. Uh, Gebiedsverbod ja, krijgen gebeuren, of wat dan dat ook. Moet gebeuren, maar, ook, de jongens, ook. Maar ook daarnaast... Alle, het gaat okay. om alle jongens van Hatert. En die pak je niet. Nee. Die, die moet je ook gewoon iets positief bieden, nee, nee, bieden. Maar Maar dit is, dit, is nou, dit is nou precies het probleem. Doordat we dus alles door elkaar halen. Kijk, ook die jongens die iets willen... Ja, die hebben ook de verantwoordelijkheid om deze te, de, tegen hun vriendjes... die anderen het leven zuur maken... te zeggen van, ik wil niet met jou meer lopen. Ik hoor niet bij jou. Ik distancieer mij van jou. Dat moet ook gebeuren. Dus ik, ik bedoel, dat hele verhaal over mensen worden uitgesloten. En der, dat, is, dat is misschien wel waar. Maar dat is nog geen recht om uh, een wijk onveilig te maken. En mensen dus. Uh, Niemand heeft het uh, recht aan, om een wijk ja. onveilig te maken. Oké, okay, maar Jola, van denk, wat jij dus zei. Oké, okay, laten we dan nou even. Jola, voor de duidelijkheid. Iedere straatterrorist moet volgens jou opgepakt ja. worden. En of je ze dan twee dagen in de cel zet. of zes maanden in therapie. dat is. De andere oplossing. Maar jij zegt, Prim, we vergeten daarmee dat alleen repressie niet werkt. Je moet ook blijven investeren in de mensen die willen. Ja, je moet juist de mensen die willen een kans geven. Je moet juist ook goede voorbeelden kweken in een maar wijk. wie doet dat niet? Sorry? Wie doet dat niet? Wie doet dat niet? Dat doen jullie toch als gemeente? Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij die jongeren om die kansen die er zijn te pakken. Ja. Van Lopen van jullie hier in het zuiden achter op Amsterdam? Kinderen. Nee. Nee, dus het is niet dat in de Randstad ze meer projecten hebben dan jullie hier. Nee, nee. En, en nu is mijn vraag, maar dat zegt Ahmed Markoets en ik... Er is toch, mevrouw Helena, er zijn een heleboel activiteiten al bij u in Hatert... in de week voor de jochies. He, een heleboel, zeker. Ja, ja. en, en, en ik, ik weet uit ervaring, ik weet niet of het in Hatert zo was... en dan zijn die jochies binnen twee minuten die mensen die het organiseren, de baas... en dan doen ze wat ze willen. Ja, dat klopt precies. Nou, dus dan, ja. Jola, dat ja, maar, maar zeg daar, je... daarom moeten de professionals het ook heel goed aanpakken. En dat is ook wat er verkeerd gegaan is uh, bij Helena. Het is geweldig dat bewoners zelf... Ja. Uh. ...toezicht gaan houden in de wijk. Dat ze hun ogen en oren gebruiken en dat doorgeven aan de politie. Maar ze moeten vervolgens niet het gevoel hebben... ...dat ze de taak van de politie over moeten nemen... ...omdat de politie er te weinig is. Dat is er mis ja. gegaan. Omdat um, nou ja, de politie was er gewoon te weinig ...waardoor bewoners politietje gingen spelen. Dat kan niet. Dat is ook gewoon veel te nou, gevaarlijk. Helena, je politie politietje er gespeeld. gespeeld. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, dat werd in het begin al zo gezegd. We hebben nooit geen politie gespeeld. We hebben gewoon ons werk gedaan wie we hebben moeten doen. Ja, Alleen hadden jullie dat werk op die manier nooit mogen doen. We hadden van tevoren veel meer moeten realiseren dat jullie gevaar lopen op het moment dat je straatterroristen aan gaat spreken. Dat hadden we door moeten hebben en daar hadden we jullie voor moeten beschermen. Ja. En ik hoop ook dat in de rest van Nederland uh, bewoners nu niet denken, uh, oeh, ik moet vooral niet de politie bellen. Vooral doen. Alleen als het echt gewoon straatterroristen zijn, niet er zelf, zelf op afstappen, niet keihard de confrontatie aangaan, en je, dat aan de politie Als je tien mensen hebt, moet je er twee politieagenten bij zetten, zodat ja. ze permanent, en, dat ze, en dus was de van de leuke gemeente nee, Mieke, die niet goed had nagedacht en mee belastinggeld weer verspild. We, we hebben ook in... gewoon te weinig politie. Dat is ook een groot probleem. Dat we gewoon in deze regio veel minder politie hebben, in verhouding tot de Randstad. terwijl deze problemen echt niet meer zijn. En dan zijn. wil Diannetje Groos 500 Animal Cops, Geef maar mensen mensenkops die in de buurt te kunnen gaan lopen. Goedemorgen, meneer Tendoeschaten. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, ik, ben, ik hoorde net iemand iets zeggen dat je dingen niet moet filmen en niet moet laten zien. Ik denk dat je, het, dat je het wel moet filmen en wel moet laten zien. Omdat het de enige manier is waarop heel Nederland inzage krijgt in wat er in bepaalde wijken gebeurt. En ik denk dat met name de, de bestuurders, een deel van de politieke elite... Ja, die wonen in wijken en in dorpen waar uh, dit soort situaties zich niet afspelen. En uh, ja, dan zien ze het niet. Ze worden niet mee geconfronteerd. Ja, Laat meneer, het maar zien. Politiek het is verschrikkelijk is hier, als je het in de buurt hebt. Meneer woont. Ten Doet, ik weet waar Ahmed ja? Markoets woont. Die woont de middag in week en ik weet toevallig waar Jola van Dijk woont. Die woont ook niet. En, en ik kan u wel zeggen dat een heleboel Tweede Kamerleden die ik ken... en zelfs ministers gewoon in een paar van deze wijken wonen, hoor. Dus het is echt nou, niet zo dat de politieke elite. Kijk, Majesteit en, en Willem en Maxima, oké, okay, die wonen er niet. Maar ik, ik kan nou, u. Ik kan nou, maar, de, maar kijk maar wat er in. Kijk maar wat er. Uh, waar de bestuurders, de ambtenaren. De, waar die allemaal. Uh, veel van die mensen die, die erover gaan. Die wonen zelf niet in die wijken. Armand, ah, maar, coach, uh, klopt dit? Hij, hij, hij heeft wel een beetje gelijk. Vertel. Maar ik, ik, ik, woon, ik, ik woon niet in de elitaire wijk. Nee, het, is, het is wel vaak zo dat, dat je, zeker als het gaat om dit soort uh, overlast, hè, intimidatie, als je het niet beleeft. Hè, dus de, de, kijk, Helena die maakt het mee en die moet het ja. dan vervolgens nadat ze het meegemaakt heeft aan iemand uitleggen en vertellen wat ze meemaakt. Aha. En, en dat komt niet over. En dus dat, dat, Je moet er echt naartoe. Je moet het beleven. je Oké, okay, meneer Tendouschater, dat bedoelt u. Dat is wat meneer bedoelt, denk ik. Oké, okay, nou meneer Tendouschater, hartstikke bedankt voor het bellen. U bent geholpen door Ahmed Markoets. Ik krijg van de Kavia Politie, ik weet niet wie dat is, een tweet of een mail. Wat wateroverlast noemen we watersnoodramp. Een paar klootzakken in de straat is terrorisme. Is dat populisme? Nee, uh, Kavia Politie. En waarom ik er hier aandacht aan besteed, is omdat ik vind dat het, het, de aandacht verslapt en als Bruin 1 aan de macht is en nog steeds er niet voor kan zorgen dat er genoeg politie is, dan denk ik, waarom hebben we Bruin 1? Ga je gaan, Jola van Dijk, ja, laat ik, voor... het, het irriteert mij ook echt dat dit kabinet uh, zegt dat er meer politieagenten komen. Nee, die komen er helemaal niet, want ze handhaven de eerdere bezuiniging. Dus we krijgen waarschijnlijk zelfs minder agenten dan dat we eerst hadden. Laat ze eerst gewoon de beloftes uit het akkoord gewoon nakomen. Dan kunnen we ook echt mensen als Helena helpen in de wijken. En dat wil zeggen dat ik nog jarenlang programma's als dit kan gaan maken. Ik dank alle luisteren alle deelnemers en mijn gasten. Helena, ik hoop dat het heel goed met je gaat en dat je een mooie woning krijgt. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. Dat zijn de financiers van de publieke omroep. De redactie was in handen van Soelema El-Ghal, die, die ook regie deed. Anouk Teulner en Rien Aert. Die doet ook social media, internetproductie. Hans Witt en Momo Sarou. Vandaag om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam...